Het Witte Huis wil daar uiteindelijk 25 miljard dollar aan uitgeven. De EU geeft Rusland de schuld van de aanval met zenuwgas in Salisbury. Volgens de regeringsleiders kan er geen andere verklaring zijn. De EU-ambassadeur in Rusland is voor overleg teruggeroepen naar Brussel. De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal... werd begin deze maand bewusteloos aangetroffen in een park. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis... Het weer, plaatselijk mistbanken, verder vrij veel bewolking, maar vanochtend ook wat zon. In de loop van de middag in het westen kans op mot regen en het wordt een graad of 9. Dit was het MNCF. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet heel druk op de weg. Op de A20 sta je wel vast. Daar is een vrachtwagen met pech gestrand. Die is weer op weg geholpen, maar richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk nog 20 minuten in de file.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 Uh, Maarten Hooghuis. Uh, Alt-saxofoon. Alt alt en die kennen we vooral van de groep uh, Bruut. Eh, en waar hij dan... Uh, eh, ja, speelt met uh, Felix Slarman en... en uh, uh, Volgert Hogebeek, Hemmert. Uh, eh? Oh, heerlijk. Dus dat, dat, dat Hemmert, oh, oh. dat zouden we nog wel oh. een oh, keer in ja. de grocht willen hebben. <lacht> Ik ja, het even net zeggen, het ja. Had. Ja, precies, precies. precies <lacht> <lacht> uh, en en uh, Willem Draait Door, veel gevraagd.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 Just an Add oh, to me Just an old sweet song Keeps judging, on my mind hmm. Dat was uh, Ilse Huisinga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 Bewezen dat de keuze die gemaakt wordt in de programmering. dat dat voor de groep uh, luisteraars en bezoekers in de klocht. dat dat de goede mengvorm ja, is. Want die weten van tevoren eigenlijk altijd al dat ze een, een bepaalde kwaliteitsnorm zullen nou, aantreffen. We hebben er 16 jaar over gedaan. Uh, nou, dat is overdreven, laten we zeggen. we hebben er 10 jaar over gedaan. om krediet te verwerven. Ja.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 Kisses on the bottom I'll be glad I got them I'm gonna smile and say I hope you're feeling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 Uh, dat vonden wij uh, niet zo fantastisch. Dat vonden we niet yeah, zo leuk. Yeah. Aan de andere kant uh, gaf dat wel kansen. Yeah, open Want de perspectief, op ja. dat moment konden we tegen de solist zeggen... van: wie wil jij nou meenemen als pianist? Yeah. Want die is toch leidend in een kwartet. Yeah. Nou, dus zo kwam bijvoorbeeld Benjamin Herman met... Uh,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 Hans... Sorry, de Haarlemmer Hans Betts... Ja. op het slagwerk. ja en... nou, beroemde muzikale naam. Ja. Vera Betts, ja. Hans Betts. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ik heb hier een opname... Uh, waar ze uh, met z'n drieën... Ferdinand Povel op de tenorsaks uh, begeleidt... die ook al een aantal keren hier geweest is. Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker. En als je praat over... ja uh, nou, dat, dat is wel geweldig, hoor. Uh, Ferdinand Povel